Die wordt bezongen in het mooiste lied Het is een nacht waarvan ik dacht Dat ik het nooit beleven zou Maar vanavond beleef ik het met jou oh, oh, oh, oh. Ik ben nog warm En ik sta naar het plafond En ik denk aan de dag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 Yeah, no yeah.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 Een team van de Nederlandse ambassade is onderweg naar de Zuid-Chinese stad Yangshuo... waar vier Nederlanders zijn omgekomen bij een ongeluk met een hete luchtballon. De doden zijn twee mannen en twee vrouwen, waarschijnlijk twee Nederlandse echtparen. In de ballon zaten zeven mensen, vijf Nederlanders en twee Chinese bestuurders. Volgens een Nederlander te plaatsen viel de mand bij de landing om... en lukte het niet om de gasbranders snel te doven. De Nederlander en de twee Chinezen konden wegkomen. Daardoor werd de mand lichter en steeg hij brandend op met de vier andere Nederlanders er nog in. De strafrechtadvocaat Arthur van der Biezen wordt steeds sinds enkele dagen 24 uur per dag beveiligd. Van der Biezen heeft een kantoor in Den Bosch samen met onder andere Jan Hein Kuipers, de advocaat van Holleder. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding vond een zware beveiliging nodig naar aanleiding van bedreigingen. Van der Biezen is betrokken bij verschillende drugs- en liquidatiezaken in Brabant. Het is niet bekend uit welke hoek de bedreigingen komen. De zeehondencrash van Leni het Hart in Pieterburen heeft al meer dan 100 zwembaden en badkuipen aangeboden gekregen. Die zijn nodig om een grote hoeveelheid zieke zeehonden te kunnen opvangen. De laatste weken werden er bij de crash zeker 100 zieke dieren binnengebracht. Veel meer dan de crash aan kan. De badkuipen stroomden binnen na een oproep van Radio 538-discjockey Edwin Evers. De zieke zeehonden zijn allemaal ongeveer drie maanden oud. Ze zijn sterk onder voet en lijden aan longworm. De crash houdt de rekening mee dat er nog meer zieke dieren worden binnengebracht.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 Bul magis mag ik er, ga vog om. is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 From having been another, as a child is born, from being in a mother's womb. But how many times have you wished you were some mother, someone?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 Uh, we waren bij uh, Jeroen Cabal, de grondlegger van de wat, Ja Wat zou je erover willen vertellen? Ja, ik, ik heb hem ontmoet in 1993, denk ik. Uh, was zelf helemaal niet op het spirituele pad. Maar uh, had een tweede kind uh, gekregen, een jaar in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 Het interesseerde nee. hem geen beat. Hij zat er voor jou. Uh, en hij sprak liever met een kleine groep mensen. Dan de, een, grote, dan een groep. grote groep mensen. En uh, ja, zo is het nog steeds. Het is, het, is, het, is, het, is een, het is klein, maar fijn. Volgens mij ben je ook heel bescheiden, of niet? Nou, dat laat ik aan jou <lacht> over. Ja, moet ze nu ja of nee zeggen? Dat, <lacht> ja, dat zijn je maar niet. Meer. <lacht> ja. Zal ik het volgende ja. uh, muziekje aankondigen? Uh, dan uh, gaan we nu luisteren naar uh, een stukje uit het Requiem van Foray.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 down Eternity Yesterday when you were walking You talked about your mom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 op dinsdag 10 november kaarten 10 euro ook verkrijgbaar bij Ananda nieuwe tijdswinkel in Arnhem als ik zijn daar aanwezig. Ja, dat